eh, hey, takjes. Doe maar gewoon, merci. En hier is al de duvel voor de commissaris... en de cola light voor de inspecteur. Dank u. Bedankt, slietje. Ja, die check. Je bent hier precies ook al goed ingeburgerd. Ik ben hier maar overal snel gewoond. Typisch Poland. Pieter, ik heb een nieuwe theorie. Zeer interessant. Niks familiedrama bij Geldof. Volgens mij. Of meneer dood, of madame en die kinderen. ...en verder geen enkele verbanden is. Je bedoelt geen enkel verband? Ja, ja, dat zou je. Is voorlopig Noord-theorie, hè? Moet nog goed onderzoeken in labo. Maar ik lees altijd de verslagen van de technische recherche... ...unt ik lees knoet, hè? Oh, er is al een verslag van voor mij. Hoe komt het dat wij dat nog niet weten, Guido? Omdat wij nauwelijks op ons bureau komen misschien, hè? Uh, een dubbele uh. in even voor de dokter. Gezondheid. Eh. Guido, eh. doe me nu een plezier dan u dat verslag van Vermeer ophalen. Je bent van plan om hier nog lang te blijven zitten, of wat? Gidootje. Ja. Ah, oké, okay, oké. Okay. In in Inspecteur is precies niet in vorming, heb je dat? Ja, hij is inderdaad niet al te zeer in vorm, Rizek. nee... ...heeft wat last van Luddevende, zoals wij hier zeggen. Hm. Je weet toch wat dat is, hè? Luddevende. Is uh, typisch West-Europese ziekte. Nee, nee, niet bepaald, nee. In Polen zullen ze dat ook wel kennen. Maar goed, waar is die nieuwe theorie van u nu op gebaseerd? Op de kleren, Pieter. De kleren van de slachtoffers. Oh. Meneer Geldorf, kostuum. Madame in de kinder, sportkledij.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 Oh, ja, sorry, mijn... ik ken wel Vlaams Abbe. Oh, ja. <laughs> niet zo goed, ziet u. Um, ik wil naar die boek, meneer. Ah. Ja, is dat die eerste straat rechts en dan. Ja, ja, ja, ja. Oh, inderdaad. We hebben elkaar toch al gezien, niet? Oh, ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, in Café Staminé. Ja, u drong daar in Duvel, zo wie ik. Niet? Een duvel. Ja. Uh, oh, maar dat was ik niet hoor, dat, dat was mijn collega. Ach zo. Je ja, ja, collega, excuseer. Ik stel me voor, Gerhard is de naam. Udo Gerhard. Guido Verstappen aangenaam. Aangenaam. aangenaam. En u wilt dus naar de burg? Mm -hmm. Ja. Ik, ik loop wel even met u mee. Oh. Ik kom maar ja. ja. U bent hier als toerist? Ja, ja, toerist, ja. ja. Brugge is werkelijk wunderschön, ja, nicht? Ja, is... Even in herfst en u bent een echte. Ja, ook oh, ganz ja. toll, ganz. Ja.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 De politie heeft uw klacht dus niet genoteerd? Nee, mevrouw. De politie lacht met mensen met een beroep zoals het mijne. Ach, en wat voor beroep is dat dan? Ik ben een callgirl, mevrouw. Callgirl? Ja. Dus die openstaande rekening, ja. dat is eigenlijk een rekening... Voor mevrouw. bewezen diensten, ja, inderdaad. Meer bepaald voor een triootje. Voor zover dat dat belang heeft. <totstuk> maar, um, uh, die Ik kan er ook nog van mm. Ben ik blij dat ik die heb kunnen afschrijven. Ja, Bobke, ga maar terug in uw mandje Vaas, ze is nu wat te moe om te spelen Nou, we het gaan kijken, schatje Naar niks speciaals Kusje Je eh? hebt hm. tot nu toe met dokter Tchurchewski op café gezeten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 Volgens mij wijst dat nergens op. Ja, vertelt vertel jij me dan maar eens... waarom de kinderen precies nergens gemist zijn. Oh. Ze hebben daar dagen doodgelegen. Wilt je het eerst het beste horen wat door mijn kop schiet van je? Ja, ja, Omdat het verleden week herfstverlof was. Herf? jij? Goed, oh, daar had ik nog niet aan gedacht. jij oh, nee. hebt ook geen kinderen, hè? Enfin, die indruk heeft je toch altijd? Zeg, Anneke, wat is dat nu weer? Heb ik iets verkeerds gezegd of gedaan? Ja, niks laat maar. Ah. Maar goed, over uh, geld of gesproken...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 Frank Kildof. <laughs>